zes uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. De ziekenhuizen stemmen in met de afspraken over de extra kosten door de coronazorg. De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen had een akkoord gesloten met de zorgverzekeraars over de vergoedingen van enkele miljarden euro's. De verzekeraars hebben beloofd dat geen enkel ziekenhuis door de coronacrisis verlies zal lijden. De vereniging van ziekenhuizen noemt de collectieve afspraken heel bijzonder. Normaal gesproken onderhandelt elk ziekenhuis apart met een verzekeraar. Door het lage aantal coronabesmettingen in Nederland worden er veel minder bron- en contactonderzoeken uitgevoerd dan waar de GGD vanuit was gegaan. Maar 4% van de maximale capaciteit wordt gebruikt. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse IC's is verder afgenomen tot 20. En ook op andere afdelingen van ziekenhuizen worden steeds minder mensen met het virus behandeld. Staatssecretaris Van Ark wil dat werkgevers een forse boete krijgen als blijkt dat ze discrimineren bij sollicitaties. Na de zomer wil ze daarover een wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer. Bedrijven moeten in een plan gaan vastleggen hoe ze hun sollicitatieprocedures aanpakken. Corendon stelt de reizen naar Turkije toch uit. De reisorganisatie kreeg veel kritiek... omdat voor Turkije nog code oranje geldt. Dat is alleen noodzakelijke reizen. En ook had de Tweede Kamer het kabinet gevraagd... om vakanties naar risicovolle gebieden te verbieden. En reizigers hoeven na volgende week vrijdag... niet in verplichte quarantaine in Engeland. Nederland blijft wel bij het advies voor Groot-Brittannië... alleen noodzakelijke reizen. Reizigers krijgen het dringende advies na terugkomst in Nederland... twee weken in quarantaine te gaan. En het weer tot slot. Het is bewolkt. Zo nu en dan breekt de zon nog wel door. Er kan lokaal nog een bui vallen, maar vanavond is het droog. Morgen is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het niet warmer dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is er nog altijd druk tussen Nieuw Vennep en Leidsendam. Er staat er 14 kilometer, de vertraging is een kwartier. En verder veel vertraging op de Ring van Amsterdam, op de Ring West en de Ring Zuid, met name door de afsluiting van de A9. Op de A10 tussen Osdorp en Watergraafsmeer is de vertraging bij elkaar nu zo'n 25 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Welkom in Zandvoort, mijn naam is Walter Sands... en dit is het begin van de zomervakantie... het begin van de Formule 1... en het begin van het weekend... Rates white White Band. Work to do. Het origineel keer okay, waarschijnlijk van de Icebeak Brothers. Lekker om weer te horen. Nog steeds 20 graden hier in Zandvoort. Beetje wisselvallig. Maar uh, prima. Prima. Dit is Jimmy Cliff. Jaren 80. Leuk. Bij even, waar het bijna kwart over zes is. Ja, dan gaan we nu even terug naar 1974. Shirley Brown, lekkere soul woman to woman. En daarna een hoogleraar die alles heeft te vertellen over het toerisme van nu. Dat zometeen. Maar nu is even lekker rustig met Shirley Brown. Hallo. Mag ik spreken met Barbara? Barbara, dit is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, See, It really doesn't make any difference But it's only fair that I let you know That the man you're in love with He's mine From the top of his head to the bottom of his feet The bed he sleeps in and every piece of food he eats You see, I make it possible The clothes on his back <laughs> I buy them The car he drives, I pay the note every month These things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever CD ermee op. Goed, dan, uh, dan krijg je dan wel eens. Geen probleem. Het was bijna afgelopen. Het was wel heel I'm erg mooi. Kijk, dat doet dit voor eens weer. En ik doe helemaal me. niet. Het spook van de tolweg. Want uh, soms dan stopt de cd speler eventjes en dan gaat hij gewoon door. Uit het niets. Goed, niks aan te doen. Um, we gaan helemaal terug. We gaan het over iets totaal anders hebben. We gaan het hebben over toerisme. En um, NH sprak met Jeroen Klein. En Jeroen Klein is hoogleraar en die spreekt over de toekomst van het toerisme en het toerisme in deze tijd. Dat is een interessant uh, item. Nou ja, meer dan anders uh, zijn mensen zich denk ik wel bewust van het feit dat er door andere mensen aangekeken wordt naar hun vakantie. Van, jij, jij komt hier als bewoner van een bepaald vakantiegebied, je ziet mensen komen. Ja, wat nemen die mensen mee? Is dat toch steeds veilig? Allemaal vragen waar je normaal gesproken tijdens je vakantie helemaal niet mee bezig wil zijn. Maar een vakantie in coronatijd gaat nou eenmaal gepaard met omdenken. En kan daardoor wat anders aanvoelen volgens Jeroen Kleis. Anders dan anders is dat je nu niet de volledige vrijheid hebt om zonder na te denken, bijvoorbeeld op het rasje te gaan zitten, om ergens naar een, een attractiepark toe te gaan. Ja, dat vergt allemaal net wat meer voorbereiding, dat vergt eventueel dat je moet reserveren, dingen om rekening mee te houden. Dus het is wat meer, minder ongedwongen als normaal gesproken. Daarbij komt ook nog een portie sociale druk, omdat veel mensen niet onverantwoord over willen komen. Maar ook als je weer terugkomt thuis, zullen de mensen om je heen ook naar je kijken van ja, je bent op vakantie geweest, waar ben je geweest? Is het allemaal veilig geweest? Dus dat dat soort overwegingen zullen wel meer dan anders een rol spelen. Dat het minder uh, stoer of cool is om heel ver weg te gaan. Waar dat normaal gesproken echt iets nou, bijzonders was. Iets wat je op Instagram zette en waar je de goede sier mee maakte. Ja, nu wordt daar toch anders tegen aangekeken. En vanuit die onzekerheid ziet Kleis deze zomer veel mensen dan ook kiezen voor een vakantie in eigen land. Ja, dat is een hele dominante trend. Dat mensen toch wel op zoek zijn naar een plek om gewoon op een normale manier een vakantie te kunnen doen. En dat ze weten waar, in welke situatie ze terechtkomen. Ook weten wat er gaat gebeuren als ze als bijvoorbeeld ziek zouden worden. Dus dat je heel veel mensen ziet die het zeker voor het onzekere nemen en in Nederland op vakantie gaan in plaats van naar het buitenland. Maar kunnen wij deze vakantie dan nog wel echt ontspannen? Ja, voor veel mensen is dat inderdaad het doel om even los te raken van de normale dagelijkse beslommeringen. En op een andere manier met je, met je gezin, met je, met je familie om te gaan. Op een andere manier de omgeving te beleven. En ja, die functie heeft het nu nog steeds. Maar is natuurlijk nu wel een beetje anders dan als, als in een normale situatie. Take my hand Sultana, Pretty Lady, het nieuwe album wat ze in of 2 geleden uitgebracht heeft. Speelt alles zelf, doet alles zelf. Super multitalent. Ja, ja, en daarvoor hoor je dus Jeroen Klei, de hoogleraar toerisme. En uh, ja, er is nog een andere deskundige, Steven Hoots. En die zegt van, joh, volgens mij valt het allemaal wel mee en gaat het zich heel snel herstellen bij het toerisme. En uh, ja, en Haas sprak ook met hem. Met dat item hoor je zo meteen. En heeft het over. Er komt een nieuwe tijd voor toerisme. Er komt een nieuwe uh, periode waar mensen veel minder gaan reizen. Ik lees het en hoor het allemaal. Ik geloof daar niets van. Volgens toerisme-expert Steven Hodes ziet de toekomst van de toerismebrand er nog altijd rooskleurig uit. De fikse tikken die de sector de afgelopen periode heeft opgelopen zullen volgens hem over enkele jaren alweer zijn goedgemaakt. De toekomst van toerisme is veranderd op de korte termijn. Zeker dit jaar en volgend jaar. Uh, het gaat heel langzaam op gang komen. Maar mijn verwachting is tussen de komende twee, maximaal drie jaar, dat we weer terug zijn op het oude niveau. En dat komt volgens Hodes simpelweg omdat op vakantie gaan niet meer weg te denken is uit ons bestaan. Een vakantie is onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden. Gewoon toen ik jong was, uh, en dat is best wel heel lang geleden, um, dan was vakantie heel bijzonder. Je ging één keer per jaar met vakantie. Dat was het. Uh, nu gaan de Nederlanders gemiddeld drie, keer, gemiddeld drie keer per jaar op vakantie. Dat betekent dat er ook een hele grote groep is die vier of vijf keer per jaar met vakantie gaat. En dat recht laten wij ons dus niet gemakkelijk afnemen. Als bewijs kijkt Hodes terug naar de crisis uit 2008. In 2008 hadden we een crisis, een, een heftige crisis economisch. Uh, en een van de weinige sectoren, zo ik werk, de enige sector die is blijven doorgroeien in die crisisperiode was toerisme. Ook omdat het een recht is, wij willen weg, uh, het hoort bij ons leven en dat gaan we gewoon doen. Dus het op vakantie gaan zullen we niet snel verleren. Al zal de invulling deze zomer uiteraard anders zijn. Nou, de dingen die echt anders zijn, is dat uh, Nederlanders, eh, omdat het land zo klein is, gaan heel gauw naar het buitenland. Hè. 80% van alle uh, vakanties in Nederland zijn in het buitenland. Dat gaat dit jaar zeker niet gebeuren. Ik denk als het 30, 40% is, dan is het heel hoog. En dat zou licht volgend jaar ook het geval zijn. En daarna gaan we weer heerlijk naar het buitenland. Gewoon ver weg met de vliegtuig. Tula. Back to reality, back to life, back to... It's all back to life. Ja, Steven Houden staat ook weer Back to life. Wat helemaal veranderd is, het is uh, ik het al: het is uh, vrijdag 3 juli, begin van de zomervakantie, begin van de Formule 1 en begin van het weekend. Maar ook het verbod op lachgas. Sinds vandaag is het verboden om, zoals we dat zo mooi hebben, zeggen: in handen hebben. Het verkopen en het gebruiken van lachgas... is verboden in Zandvoort. En ook is het verboden om goederen bij je te dragen die voor het gebruik van lachgas bestemd zijn. Dat dus betekent, haal het uit je hoofd. De politie kennen op een kust, dat. Uh, en nu ook representatief opgetreden wordt en is zero tolerance. Dus het is voorbij met lachgas in Zandvoet. <totstuk> Wake Up, Daniel Saoleka. En dan denk ik misschien, ja, dit is, dit is dit jaar gemaakt. Wake Up for Human Rights, niks ervan. 1981 al, erg genoeg. Goed, terug naar 2020, de zomerhit van Doja Cat. En dit is hem echt, volgens mij. En I'm yeah. Zo. ze heeft inmiddels ook een nieuwe plaat uit. Ik vind hem minder, maar dit is echt de zomer, dit volgens mij. Ja, in het eerste uur sprak ik met Christel van uit Zandvoort. En toen hadden we het al over de activiteiten die je in de waterleidingduinen kunt doen. Maar natuurlijk kun je ook in de Zuid-Kennemerlandduinen. Dat is de ingang aan de zeeweg bij Overveen. Daar kun je ook, ook allemaal activiteiten doen. Ik zal ze even opnoemen. Het is, het is nog veel plek. Uh, dierenmanieren. 12 mensen mogen, mogen nog mee op 6 juli. Een strandexcursie vanaf Panacea, speurtochten, er zijn er nog 100 plekken voor. Op 6 juli, 8 juli, speuren naar sporen, 13 plekken. En uh, ja, heel erg leuk, op 8 juli, uilenballen uitpluizen. Ja, dat heb je toch altijd al een keer willen doen. Dat kan allemaal in het zuid Land Natuur Nationaal Park bij het Bezoekerscentrum. Geef je even op via de site en dan komt het helemaal goed. Gaan we door met muziek, de healer, John Lee Hoeker. Hier bij ZFM, waar het 20 voor 7 is.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 Jan de Grande, Justin Bieber. Hier bij ZFM waar het kwad voor zeven geweest is. Ja, we gaan gewoon lekker door. Dit is Tony Braxton, de jaren 80. Zo gaat het maar heen en weer, van 2020 naar de jaren 80. Hier is de You're Making Me High, 1,55 meter groot. En dat het er helemaal toe, want ze zingt geweldig. And hey. Jackson tien voor zeven hier bij ZFM. Ja, er is altijd één plaats, die draai ik altijd. En Jaap ook. Hier is die. Verline met Alleen.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 met een V is dat. Alleen. van een superplaat is dat. En die hoor je heel vaak. Die hoor je onder andere bij, bij mij en bij uh, Jaap Koper in Alternative en in het ochtendprogramma, wat hij heel vaak doet. Misschien wel te vaak. Maar ook daar is een oplossing voor. Goed, dat was het weer. Het is uh, bijna zeven uur. Even terugkijken wat hebben we vandaag allemaal gedaan. We begonnen natuurlijk met de Formule 1. Max heeft het rustig aangedaan. Er was wat mis met, met zijn balans in de auto. En uh, nou ja, morgen uh, nog een uh, testrijd en dan uh, uh, de kwalificatie. En dan maandag... of uh, zondag gewoon weer winnen. Verder natuurlijk Lies uit Zandvoort. Christel de Belde in met allemaal activiteiten die je met kinderen kunt doen. En dat gaat natuurlijk om voor speeltuinen. Dat ging over Nationaal Park in Duinen, Dat ging over Waatleidingduinen. Kijk op Lies uit en dan zie je alles in haar blog staan. Um, verder natuurlijk begin van de zomervakantie. En we hebben het gehad over de toekomst van toerisme. Nou, die items kun je ook terugvinden op de site van NH. En uh, ja, veel belangrijker. Um, dit is ZFM. En wij gaan straks door met See It... Straks om 9 uur het dansprogramma. En morgenochtend, goedemorgen, Zandvoort. Eerst heb je natuurlijk Toepak, die doet het al 27 jaar. Maar daarna, goedemorgen, Zandvoort. En in goedemorgen, Zandvoort, een interview met de nieuwe wethouder. Haften is dat, Remo van Haften En we gaan een kennis maken met hem. Dus dat is leuk. Dat, dat is, en dan morgenmiddag weer Albert Jan en uh, Rob Harms. En zo gaan we het weekend gewoon door met ZFM. En volgende week nog een toeristisch programma. Dat gaat John Funneker doen. Samen met zijn vrouw. En dat is in vijf talen. Volgende week gaat dat volgens mij beginnen. Maar dat hoor je allemaal nog wel. Ik zeg tot volgende week. Ik ben in ieder geval donderdagochtend weer. Met het nieuwsprogramma. En uh, anders. Tot volgende week vrijdag weer. Met Welkom in Stantwoord.